5 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Twee doden bij ontsporing. Goederentrein België. Oppositie wil meer uitleg van staatssecretaris Wekers. En grootste harsvangst ooit in Spanje. Het weer, de zon schijnt volop. Morgen, bevrijdingsdag, zijn er wat meer wolken. Maar de zon blijft geregeld schijnen. Het wordt dan een droge dag met weinig wind. Smiddags wordt het 16 tot 20 graden. Bij het treinongeluk in de Belgische plaats Wetteren zijn slachtoffers gevallen. Op een persconferentie zei de gouverneur van de Belgische provincie Oost-Vlaanderen... dat er twee doden en veertien gewonden zijn. Correspondent Joris van Poppel. Joris is al bekend wie de slachtoffers zijn.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 Dat ligt voor een deel aan het bluswater, voor bluswater, waar giftige dampen uitkwamen. Die bleven eerst in het riool hangen, maar later bleek dat er ook bij mensen thuis in huis giftige dampen en werden gemeten. en Bijvoorbeeld ook bij het ziekenhuis boven grond. Toen zijn ze groot gaan evacueren, dat is gebeurd. En net hebben we uh, gehoord dat er dus uh, mensen veertien gewonden zijn, waarvan er uh, drie in kritieke toestand en twee doden. Hey, jij bent er dus geweest vandaag, hè. hoe verliep de hulpverlening? but in het begin leek het alsof het een beetje uh, onderschat werd. Er is in het begin een kleine veiligheidsperimeter uitgezet. Mensen zijn daar geëvacueerd. Maar later op de dag is die veiligheidsperimeter flink vergroot. Moest opeens iedereen het huis uit. Veel mensen kwamen ook kijken om, om, om de brand uh, te zien. Om te, om te kijken naar de politie, naar de pers. Op een bepaald moment op de middag is de politie dan rond gaan, uh, rond gaan rijden. Uh, en heeft iedereen duidelijk gemaakt. Mensen blijven binnen, houden ramen en deuren uh, gesloten. Uh, een hele vreemde ook natuurlijk omdat voor sommige mensen het gevaar juist van binnen via het rioolwater. En toch giftige dampen zijn, uh, zijn, zijn binnengekomen en zijn gemeten in de huizen van mensen. Uh, dat ongeluk zelf was natuurlijk al uh, ernstig genoeg, maar nu er slachtoffers zijn gevallen, kan de ja, ze kan dat de kritiek echt aanzwelt, natuurlijk. Ja, dat denk ik wel, vooral ook uh, bij, dat merk je nu ook al bij Vlaamse journalisten die ik erover spreek. Die klagen vooral over de, vo voornamelijk over de onduidelijkheid, over de slechte communicatie. Bijvoorbeeld hoeveel uh, wagons uh, telde die trein nu eigenlijk en hoeveel zijn er ontspoord en wat zat er precies in welke wagon, dat hebben we allemaal nog, uh, nog, lang, niet, uh, nog lang niet duidelijk. Uh, er zijn nu twee persconferenties geweest, we wachten voor vanavond uh, nog meer, met hopelijk meer uitleg en misschien meer uh, informatie over de gewonden. Dankjewel Joris, correspondent Joris van Poppel. Verschillende oppositiepartijen nemen geen genoegen met de brief van staatssecretaris Wekers over de fraude met huur- en zorgtoeslagen voor Bulgaren. Partijen vinden dat de brief meer vragen oproept dan antwoorden geeft. Staatssecretaris Wekers herhaalt in zijn brief dat hij pas op de hoogte is gesteld van de fraudegevallen vlak voor een uitzending van brandpunt over de zaak. SP-voorman Roemer vertelde in Breed wat hij van de brief vindt. Nou, laat ik eerst zeggen dat het natuurlijk wel heel knullig is dat hij eerder op televisie gaat uitleggen wat hij blijkbaar allemaal uh, ongeveer een halve dag later midden in de nacht aan de kamer gaat sturen. En dan snapt hij nog niet helemaal hoe de verhoudingen zijn. Maar de, de brief, ja, die, die, die, die schetst een beeld dat het ministerie van niets wist. Uh, als dat waar is, dan, ja, dan is dat op zich al, al heel ernstig en getuigt Dat van een enorme knulligheid. Uh, een roemer doelt op een uitzending van 1Vandaag uh, uh, gisteren. Op 14 mei debatteert de Kamer met de staatssecretaris over de fraude met huur- en zorgtoeslagen. In de Kamerfracties van VVD en PvdA hebben we natuurlijk ook gebeld, maar daar willen ze niks zeggen over het debat.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 Dit is het NOS-journaal met Mark Visser. In Winschoten, in Groningen, zijn vannacht stickers geplakt met extreemrechtse teksten erop. Bent u zich bewust van uw Germaanse wortels? Wij wel, staat er. Stickers zijn van een nationalistische organisatie die zich Divisie Noordland noemt. Burgemeester Smit van de gemeente Oldamt is geschokken. Ik heb inmiddels opdracht gegeven om de stickers te laten verwijderen. Dan zeg ik zeker op 4 mei dat je dit niet ingemeend hebt. Ik vind het nu vooral van belang dat deze stickers weer uit het centrum van Windschoten verdwijnen. Het zijn er niet heel veel, maar elke sticker is er toch één te veel met dit soort teksten.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 De kustwacht in Noorwegen stopt met de actieve zoektocht naar een vermist Nederlands zeilschip. Er is al bijna twee weken geen contact meer mee, maar volgens een woordvoerder van de Noorse kustwacht is de kans te groot dat er in het verkeerde gebied wordt gezocht. In de afgelopen twee weken kan het schip verder zijn gevaren of op drift zijn geraakt en daardoor honderden kilometers hebben afgelegd. Het Nederlandse zeilschip vertrok bijna drie weken geleden uit Schotland... maar is nooit op zijn bestemming in Noorwegen aangekomen. Sinds het vertrek uit Schotland is er geen contact meer geweest met de opvarende. Twee mannen en een vrouw. Een vliegtuig van Air India is vorige maand bijna gecrashed... doordat de, de piloot en de co-piloot tijdens een vlucht van Bangkok naar New Delhi... de automatische piloot hadden aangezet en een dutje waren gaan doen in de business class. Twee stewardessen bewaakten de cockpit, maar ze schakelden per ongeluk de automatische piloot uit. Piloten moesten zich volgens een bron binnen Air India haasten om een crash te voorkomen. Er waren 166 mensen aan boord van de Airbus. Dit is verkeersinformatie. Bij de AWB Edwin Gerritsen. Er staan twee files op de A27 van Almere naar Utrecht. Voor Utrecht Veemarkt 3 kilometer de wegwerkzaamheden. En op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. staat tussen Leiden en Wassenaar 2 kilometer. Belangrijkste nieuws. Bij het treinongeluk in de Belgische plaats Wetteren zijn twee doden en veertien gewonden gevallen. Vannacht ontspoorde daar een goederentrein trein met zeer brandbare en explosieve chemicaliën. De Spaanse politie heeft ruim 32 ton hars onderschept in de haven van Algeciras. En verschillende oppositiepartijen nemen geen genoegen... met de brief van staatssecretaris Wekers... over de fraude met huur- en zorgtoeslagen voor Bulgaren, door Bulgaren. Partijen vinden dat de brief meer vragen oproept dan antwoorden geeft. Dat was hem, het NOS Journaal. Zometeen gaan de collega's van NOS langs de lijn verder. Voorspel al jouw favoriete sporten bij Toto. 180...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 En steeds meer mensen moeten zich laten keuren voor hun rijbewijs. In het ene ziekenhuis kan dat voor een paar tientjes. In het andere betaal je bijna 300 euro. En een studio vol klanten van KPN die klagen over de service. Vanavond in kassa, 10 over 7 bij de Vara op Nederland 1. Zweden zijn ook zuinig. De nieuwe Volvo V60 en V70 zijn nu verkrijgbaar met 20% bijtelling. Ook in automaat. En dat is dan weer slim. Langs de lijn. 9 minuten over 5 is het. We gaan weer verder met Langs de Lijn. En wel met het Sportforum. Robert-Jan Vriele uh, is hier van de Volkskrant en uh, Iwan van Duren... van Voetbal International en Tonboot natuurlijk. En Sebastian Timmerman, die kijkt voor ons naar de eerste etappe van de Giro, Sebast. De 96e Giro d'Italia, waar het zwaartepunt zit in het tweede gedeelte... met veel bergetappes. En we beginnen dus met een parade, wel een nerveuze parade hoor... door Napels heen, 9 kilometer nog in deze eerste etappe... het criterium aan de westkant van Italië. En Mark Cavendish dirigeert als echt een dirigent... Met een een stokje in zijn handen. Zijn orkest daar vooraan in het peloton. Dat orkest zijn dan de, zijn ploeggenoten van Omega Farmer Quickstep. Maar het gaat niet altijd even goed. We zien Cavendish er nu en dan schreeuwen naar zijn ploeggenoten wat ze moeten doen om dadelijk goed af te zetten in die massasprint. Argos kop naar voren. Ze hebben met John Dekenkop een hele sterke sprinter uit Duitsland in huis. Vorig jaar won hij vijf ritten in de ronde van Spanje. Gaat het dadelijk dus opnemen tegen Mark Cavendish. Acht kilometer nog. Nog één ronde. Ze gaan bijna de laatste ronde in op het parcours in Napels. Acht kilometer meter lang is die laatste ronde en dan gaan we kijken naar de eerste massasprint in deze ronde van Italië. Dan gaan we naar het uh, moment van de week van uh, Ivan van Duren, namelijk Cambuur Leeuwarden. <laughs> ja, heb je net gezegd. Cambuur ja, Leeuwarden zal uh, volgend seizoen in de Eredivisie <laughs> spelen. Favoriet Volendam verloor gisteren van uh, Go Ahead Eagles, terwijl Cambuur in Rotterdam met 2-0 te sterk was voor Excelsior. Aan de telefoon Henk de Jong, de interim trainer van Cambuur. Goedemiddag. Goedemiddag. Bent u al een beetje bijgekomen van gisteravond? <lacht> nou, ik moet, ik moet zeggen dat ik, dat ik weinig geslapen heb. We moesten nog een lange eind terug. En, uh, dus we waren zo'n beetje kwart over twee in Leeuwarden. Ja, en daar zaten 6.000 mensen waren daar. En uh, toen hebben we een beetje feestvieren, kwart over drie. En dan is het ook zomaar vier uur. Ja, ja. ja. en vijf, en, uur. En ik heb nog, en vijf <lacht> uur. En ik heb nog kleine kinderen. Dus toen ben ik stiekem naar huis gegaan stiekem. met mijn vrouw. Ik zei, laat, we, laat ons er maar tussenuit knijpen. Maar ja, we hebben ook nog kleine kinderen. En die worden om zes uur wakker. Ja. Dus uh, een kort nachtje. En uh, uh, uh, uh, nu? En nu? Is, uh, hoe gaat het nu met de trainer, de interim trainer van Cambuur? Nou, ik kan wel wat hebben. Dus uh, ik ben weer vrij, uh, vrij rustig. En uh, vanmorgen vroeg stond ik op veld bij mijn ene zoontje. En ik ben vanmiddag heen bij Drax de Boys geweest. Die is kampioen geworden. Dat is een uh, eerste klasse. Dat is mijn oude clubpie. Dus dat ben ik even geweest, je bent ook kampioen. En dus, overstand door felicitaties, uit. denk ik, overal ja, waar ik, u loopt. Ik kan, uh, ik kan niet ergens normaal lopen, nee. Dat is, uh, dat is onmogelijk op dit moment. <laughs> ja, maar dat is ook leuk, toch? Hè? U hebt uh, zeven wedstrijden voor het einde uh, de coaching overgenomen van, uh, van Alfons Arts. Acht wedstrijden. Acht wedstrijden. Het wat ja. wat, wat uh, was nou het, het Henk de Jong effect? Nou, kijk, ik, ik vind het heel raar om, om daarover te spreken. Uh, we hebben 10% misschien veranderd. 90% stond er al. Dus, dus ik wil niet overal van onze rug uh, gekke dingen zeggen. Maar ja, ik ben iets andere trainer en iets ander uh, mens. En ik, ik kijk iets anders naar voetbal. En dat moet je ook veranderen. Omdat je, uh, als je doorgaat, ja, dat was niet de bedoeling. En uh, wij zijn, zijn iets meer naar voren gaan spelen. En uh, ja, Ik ben een trainer die probeert uh, samen verantwoordelijkheid te creëren in, in een ploeg. En, terwijl je wel zelf de baas bent. Maar je laat spelers denken dat. Uh, ja, dat we het zo moeten doen, hun, hun dingetjes. En, en dat het niet geheim, maar, maar klaar, uh, ja, ik wil er niet te veel over uitweiden. Laat me het zo zeggen. Wij, uh, wij uh, we hebben het goed gedaan. Er stond het team tot de, tot de laatste seconde. En uh, ik denk dat we, ja, dat we terecht de kampioen zijn. U, uh, u hebt nog een contract voor één jaar bij Cambuur. Is, is ja. er al duidelijkheid over, uh, over komend seizoen? Uh, ja, het Wijt Lodewegers komt erbij. En uh, daar ben ik heel blij mee. Het is een uh, uitstekende trainer. En daar kunnen wij ook nog weer wat van opsteken. He, ik hoop zelf op een cursus te komen volgend seizoen. He, volgende week heb ik daar een gesprek voor. Ja. Dan hoop ik ook zelf mijn hoofddiploma te halen... en dat ik in de toekomst ook uh, hoofdtrainer mag zijn. Ja, het is best goed bevallen, denk ik. Jawel, ik ben ook wel wat gewend. Moet ik zeggen, in een hele top amateurvoetbal... en ook als assistent bij verschillende clubs wel. Maar dit, dit, dit smaakt wel naar meer. Ja. Um, maar dan de vraag van, uh, ook van iemand van Duren, maar ook van mij, hoor. Uh, ja. Kan Buur naar de Eredivisie? Ja. Um, wat gaat de club daar doen? Nou, ja, die gaat daar voetballen. Met de bal. En maar kijk, deze snap wat wij bedoelt. Uh, er moeten natuurlijk een aantal spelers bij. Maar we gaan geen gekke dingen meer doen. Hè. De, de, de clubs, dat geldt voor heel, alle clubs in Nederland. We kunnen niet het geld meer over de balk smijten. Dus we moeten heel goed kijken naar een aantal spelers waarvan we denken, oké, okay, die kunnen het team dragen. Daaromheen houden we gewoon onze eigen jongens die we nu hebben. Eigenlijk een beetje zoals Zwolle doet, zoals Erik, Erik doet. Nou, daar moet, moet, moeten we ons aan spiegelen. En wat het mooiste is als je de Eredivisie in gaat, kijk, we hebben eigenlijk een nieuw stadion nodig. Omdat we uh, ja, dan meer met de sponsors kunnen doen, hè? je krijgt meer, uh, meer voor de supporters, meer mogelijkheden. Nou, en de roep om het nieuwe stadion zal alleen maar versterken als wij in de Eredivisie zitten. Hè? Want dan komen de clubs met al die uitsporters, Nou, dat kan als niet meer. Dus we zullen straks wel een nieuw stadion moeten hebben. Nou, als je dat kijkt, ja, dan ligt er voor Leeuwarden, ligt een hele mooie toekomst, denk ik, voor Cambuur. Kijk, nou, iemand, is dat een uh, bevredigend antwoord? Ja, het nou, stadion had er al moeten staan natuurlijk. Het wordt nu een heel groot probleem, denk ik... Om, uh, omdat je niet genoeg geld hebt om daar uh, makkelijk mee te doen. Dus het wordt heel moeilijk voor Cambuur volgend jaar. Maar, ik denk, ja. Ja, hè, en, uh, maar voor Groningen en Heerenveen... zijn er natuurlijk hele mooie wedstrijden erbij in ieder geval. Mag ik aan ja, Henk, ik aan Henk ja. nog wat vragen? Tom Boot, wat, ja, zijn je, wat, hi, wat zijn de doelstellingen eigenlijk precies van jullie voor volgend jaar? He, want je, ja, je zei iets over financiën en dergelijke... maar je moet toch ja. een doelstelling hebben? Ja, nou, ik ben er op dit moment, zijn we daar nog niet mee bezig. Daar gaan we eigenlijk maandag mee, mee, mee aan de slag. He, wat we willen en wat we doelstellingen. Maar, maar een doelstelling is wel uh, handhaving. volgens de zoon. En zij misschien vieren na competitie. Want, want je moet wel heel reëel kijken. Uh, wij zullen wel bij de onderste vier, uh, vijf spelen. Uh, het eerste jaar. Maar, maar handhaving vind ik wel een doelstelling. Maar, maar wel hand in hand met, met uh, uh, aantrekkelijk voetbal voor ons publiek. En dan verliezen we maar. En we hebben ook geen, geen uh, illusie dat wij van Ajax winnen uit. Ja, maar wel dat we onze aanvallende doelstelling het eigen stadion behouden. En uh, dat heeft ook met onze toeschouwers te maken, onze, onze mensen die altijd komen. Het stadion zit vol als wij aanvallen voetbal spelen. Nou, en dat zullen we wel eens verliezen. Dat, dat, dat weet ik van tevoren. Maar ik denk dat we het er wel in moeten houden. Maar als we, als we handhaven, leveren we een wereldprestatie. Hebt u al uh, felicitaties gekregen van uh, uw collega bij Volendam? Zal ik heel eerlijk antwoorden. Ik, ik, heb, ik heb 300 sms'jes in mijn telefoon. Die heb ik nog niet kunnen bekijken. Maar ik heb nog geen telefoontje gehad, maar Hans de Koning kennende. Tuurlijk is hij het even heel teleurgesteld. Maar die zal mij vast wel bellen. was een keurige man. Eh, Volgende naam, keurige club. Alleen die hebben even heel erg gebaald. En dat had ik ook gedaan als ik trainer was geweest. Dus ik denk dat hij wel contact met me opneemt. Ja, het, was, het was eigenlijk een hele rare competitie, hè? Deze, dit jaar, dit seizoen. Ja, dat klopt. Door het, het faillissement van de clubs. Ja, ja dan ben ik ook eerlijk. Hebben wij uh, ten opzichte van volendam drie punten minder ingeleverd. Ja, en dat zijn wel de punten die hun net tekort komen. Maar ja, op een gegeven moment is dat zeven, acht wedstrijden van de voren, is dat bekend. Toen stonden wij ook dan gewoon achter op punten. En we stonden vanwege zevende plaats uh, acht wedstrijden terug. Ja, en dan, als je dan kijkt naar de laatste periode, hebben wij uh, gewoon verdiend die, die titel gepakt. He, want dat, we, we weten op een gegeven moment dat dat gebeurd is. Ja, moet je er overheen stappen, hè. Dan moet je moet stappen. Wij kunnen er ook niks aan doen dat die clubs de, het geld er niet meer hebben. Nee. Nou, U gaat uh, de komende tijd nog even als een uh, heerlijk gevierd man door uh, Leeuwarden lopen, denk ik hè? Nou, ik denk dat ik daar eerst maar even niet moet, ro even niet moet lopen. <laughs> maar, maar het is wel heel leuk. Het is, het is, ja, het, sowieso. Want ik moet ook eerlijk zeggen: de heren Veen-supporters uh, gunnen het ons ook van harte. Dat ja, heb ik vandaag ook weer meegemaakt, dus uh, dat is wel leuk om even te melden. Ja, dat wordt En kijk, dan... dat, dat is ook mooi voor de, voor de toekomst. Als je die wedstrijden hebt, ja, dan krijg je een beetje het Elfstedentocht-effect. Je krijgt uh, qua aandacht, hè, wat we nu ook met jullie hebben, uh, dan krijg je heel, uh, alle pers over je heen, landelijk. Nou ja, dat is alleen maar goed voor, uh, voor Friesland. Heerlijk, het Elfstedentocht-effect. Ja, en Groningen. Hè? <laughs> oh, ja. ja, en Groningen is ja. ook leuk. en Groningen ook een een club voor mij. Dat, dat, dat leeft ook het is een beetje vergelijkbaar met Kambuur. En uh, dan laat me komen volgend jaar, ja, wordt zin aan. Nou, Henk de Jong, hartelijk bedankt voor uh, uw reactie. Uh, u mag wat jij tegen me zeggen hoor. Uh, Henk de Jong, <coughs> hartelijk bedankt voor je reactie. <laughs> Oké, okay, dat is beter. Dat is Fijne dat dag. beter bij mij. Oké. Okay. <laughs> Wij gaan uh, naar de Giro, naar de eerste etappe in die ronde van Italië. En uh, nog 2,5 en een halve kilometer, ja, Sebastian. Ja, twee kilometer nog, twee oh. kilometer nog. En chaos achterin, want er is een valpartij geweest... waar we de Jens Keukenler in ieder geval zien staan. En door dat draaien en keren door heen is er een breuk gekomen. Oh, ja. Helemaal voorin, zelfs in het peloton. Er zijn er een stuk of nou 10-15 weg. En dat is het dan wel. Daarachter is een, echt een flinke breuk, hoor. Geslagen in dat peloton bij dat eerste clubje zagen we in ieder geval... Van Mark Cavendish. Er zit ook Elia Viviani bij. Dat is die Italiaan die rijdt voor Cannondale. En in ieder geval ook Matthew Goss die daarbij zit... in dat eerste plukje van dat peloton. Wat duidelijk weg is. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 rijders zijn het die nog gaan strijden... om de dagzegen en de eerste uh, roze leidersrui in deze ronde van Italië. Ook de Franse kampioen, Nasser Bouani kan goed sprinten rijdt. Voor de Franse FDG-ploeg zit er nog bij. En zij zijn op weg in de laatste kilometer al dik op weg naar uh, de finish. Het zijn de mannen van Viviani. Hij heeft nog één ploeggenoot voor hem. In tweede positie zit Viviani. Nu komen de ploeggenoten van Gos naar voren. Gos heeft namelijk nog twee man bij maar er valt een gaatje achter Gos. En dat gat moet dichtgereden worden door Mark Cavendish zelf. Want hij heeft zijn laatste uh, knecht. Heeft hij gebruikt. Dat was de lange Gert Steegmans. Cavendish zit in vijfde positie. Bohani zit in zijn wiel. Makkelijk te kennen aan de trui van dat uh, Franse kampioenschap. Franse kampioenstrui. Nu wordt de sprint aangegaan door de ploeggenoten van van Matthew Gos, Gos in tweede positie. Hondo zit er ook nog bij. Met uh, een van zijn ploeggenoten in het wiel. Gos wacht nog altijd af. Heeft Viviani bij hem. Cavendish zit wat verder weg. Kevinis gaat nu aan vanuit zesde, zevende positie. Gos zit aan de binnenzijde tegen het hek aan. Heeft Viviani in zijn wiel. En daar komt Kevinis buitenom. Gos, Viviani en is op één lijn, op één lijn. En dan wordt het Kevinis voor Viviani en Buhani. Dat zijn de eerste drie van deze eerste etappe. Viviani was dichtbij, laatste stuur bijna in tweeën, want hij wordt op de streep geklopt, dan toch door Mark Cavendish. De lead-out, om maar eens even een mooi Nederlands woord te gebruiken, ging niet helemaal lekker bij tijd en wijle bij Omega Pharma Quickstep, maar uiteindelijk slaagt Cavendish er toch in om deze rit te winnen en de eerste roze Leidenstrui te pakken. Die breuk in het peloton, als het in de laatste uh, drie kilometer is gebeurd door die valpartij, dan betekent, en dat was zo, dan betekent dat in ieder geval dat de mensrenners geen tijdsverlies op le, liepen, lopen. Dan krijgt iedereen namelijk de Tijd van de winnaar. En de winnaar van die eerste etappe. En dus de man die dadelijk de eerste roze leiderstruik gaat aantrekken. is Mark Cavendish. Dankjewel, Sebastian Timmerman. De Spaanse arts uh, Eufemiano Fuentes. is schuldig bevonden aan het in gevaar brengen. van de volksgezondheid. Dat uh, oordeelde de rechter afgelopen week. Afgelopen dinsdag was dat. Fuentes kreeg een celstraf van één jaar opgelegd, plus een geldboete. Hij mag vier jaar niet als sportarts werkzaam zijn. Robert-Jan Vrielen van de Volkskrant. Jij bent uh, veel uh, bij het proces geweest en niet, niet bij de uitspraak. Nee, niet bij de uitspraak, maar wel bij het begin. Uh, bij de weken daarna ook, toen alle bekende wielrenners langskwamen om een verhaal te doen. Ja. Dus, uh, en hoe is die uitspraak bij jou uh, aangekomen? Uh, ik was een beetje verrast dat... De, want er waren, werden natuurlijk vijf mensen aangeklaagd. Fuentes zelf, de bekende ploegleider Manolo Saiz... twee andere ploegmensen van Kelme, Labarta en Belda. En de zus van Fuentes, die ook, ook arts was. Ik was een beetje verbaasd dat drie van die mensen vrij uitgingen... en dat alleen Labarta een, ook een straf kreeg. Dat was verrassend. Ja, verder... Um ja, goed één jaar, twee jaar. Dat Twee jaar was geëist, dan kreeg je één jaar. Nou ja, dat is zo'n rechter die beslist het dan, die, die rekent wat en die vindt daar iets van. Ja. Uh, dus hij gaat ik, overigens niet de gevangenis in? Nee, nee, hij gaat niet de gevangenis in, want hij had geen strafblad. En als je dan een straf krijgt van minder dan twee jaar in Spanje, hoef je niet te zitten. Dus, uh, dus de, de eerste indruk was, oké, okay, nou, hij komt toch makkelijk weg. Het is, het, is niet, het is geen zware straf die hij krijgt. Um, en, maar aan de andere kant, het is volgens mij ook voor het eerst... dat na zo'n zaak waarbij de politie bloedzakken in beslag neemt... en van alles en nog wat gebeurt, ook heel lang duurt natuurlijk... een heel dik dossier, dat een arts wordt gestraft op die manier. Ja. Dat is nog niet gebeurd in Frankrijk, ook niet in Italië... ook niet in Duitsland, ook niet in België, ook niet in Nederland. Terwijl er ook heel veel artsen hebben rondgelopen... die met doping in de weer zijn geweest. En dat is iets wat op de een of andere manier... Um, door heel veel mensen wordt vergeten, in alle boze reacties daarna... van waar slaat het nou op, wat een, wat een lichte straf. En de boosheid zat hem ook heel erg in die bloedzakken. He, dus in 2006, toen de inval is gedaan bij Fuentes... hebben ze bijna 200, iets meer dan 200 bloedzakken gevonden. Die zijn naar een laboratorium gestuurd om, om te analyseren. Een deel daarvan is gebruikt in de zaak. En het WADA, het Internationaal antidopingbureau... wilde die bloedzakken na de rechtszaak hebben... Om nog eens een keer de, een analyse te doen. Om nog een paar atleten te kunnen pakken. Ja. Nou, de rechter heeft gezegd, die bloedzakken die gaan we vernietigen. Dat gaan we niet doen. Nou, daar zijn heel veel mensen heel boos over. Vooral bijna alle booszakjes gaan eigenlijk ook meer daarover dan over de straf. Ja, maar jij niet? Ben jij daar niet boos over? Nou, nee, eigenlijk niet. Ten eerste over die bloedzakken, dat is wel belangrijk om te weten. Het zijn er 211, om precies te zijn. Die zijn van 35 sporters, want er zijn sporters die hebben daar 20 bloedzakken liggen. Okay. Er zijn sporters die hebben er 10 liggen, dus zoveel atleten zijn het niet. Van de 35 bloedzakken zijn er 17 eigenaren geïdentificeerd. Dus het gaat om 19 atleten die nog niet geïdentificeerd zijn. Dus Murray die zegt van ja... Uh, belachelijk, uh, zoveel atleten die nu vrijgaan, Dat zijn er maar heel weinig. Van die uh, 19 of 18, yeah, yeah, je ja, kan nou beter zo overrekenen 17, dan 19 ik. Is ja. 35, ja. Uh, dus van die 18 uh, zijn er een paar mensen met heel veel vermoedens, uh, waarvan je kan zeggen, oké, okay, dat is waarschijnlijk een bekende atleten uit Spanje, die nu senator is overigens, wereldkampioenen. Uh, nog een andere wielrenner, waar vrijwel zeker ja, of van is. Ja, heb je het nu? Uh, Marta Dominguez heet zij. Zij mm -hmm. is een wereldkampioen uh, stippeltjes in 3000 meter. Nou goed, Dus uiteindelijk blijven er misschien 15 mensen over. Maar goed, daar willen wij toch graag ja, weten. Wil je van wie, weten wie wat dat ook is. is. Tuurlijk, dat wil je weten. Maar het is niet zo dus dat door de vernietiging van die bloedzakken... dat echt 200 sporters vrij uitgaan. Nee. Dan zijn er misschien 15. En waarschijnlijk de kans is vrij groot dat het vooral atleten en wielrenners zijn. Want er wordt natuurlijk ook de hele tijd gezegd van ja, die voetballers die gaan nu ook vrij uit. Nou ja, goed, het kan dat er een voetballer tussen zit, maar de kans is veel groter dat als die identificatie had plaatsgevonden of gaat plaatsvinden, want er gaan mensen in beroep nu tegen dit, dit besluit, dat er nog een paar wielrenners en heel onbekende atleten uit de, uit de hoed komen. Zeg maar. maar leg mij even uit hoe het werkt, want ik begrijp niet dat een rechter kan zeggen, ik begrijp wel dat een rechter kan zeggen we gebruiken het niet in de rechtszaak, de bloedzakken. Maar ik begrijp niet dat een rechter daarna kan beslissen... het moet vernietigd worden. Ja, nou dan gaan we even helemaal terug. Uh, ook wat grappig dat we nu naar de Giro zitten te kijken... want het heeft daarmee te maken. Het begin van de zaak. In 2006 was dat, of eigenlijk zelfs al in 2005... was er een, een, een ploeg politieagenten van de Spaanse politie. Die wisten niks van sport. Die waren gespecialiseerd in veehandelaren. En die veehandelaren gebruikten illegale hormonen... om die koeien dikker te krijgen en sneller. Die illegale hormonen kwamen uit Australië en China... en allemaal andere oorden... En zij deden onderzoek naar die mensen. Op een gegeven moment belde een van die handelaren met een atletiektrainer. En toen kwam de sport erin. En die atletiektrainer die belde daarna weer naar meneer Merino Batres. Dat was de hematoloog met wie Fuentes altijd werkte. Die ook al was aangeklaagd, maar die is dement geworden. Dus die is uit het dossier gewipt. Die belde met Merino Batres. Die belde weer met Fuentes. En daar begon het een beetje te rollen. In diezelfde tijd... De meneer uh, Jesus Manzano, bekende wielrenner, gaf een reeks interviews aan de Spaanse sportkrant As over doping gebruikt in het peloton. Hij was de eerste, denk ik de eerste klokkenluider in het gehele wielrennen. Er waren hele pittige interviews. Wat hij vertelde was echt. Het uh, ging heel ver, ook over zijn gezondheid die in gevaar is gebracht. Nou ja, al die dingen kwamen een beetje samen. Toen kreeg hij in 2005 de positieve test van Heras in de Vuelta de España. Nou ja, dus die politieagenten die ontdekten in één keer van alles en die begonnen dat te onderzoeken, en dat was in 2006. Toen gingen ze naar de rechter en zeiden ze, nou ja, we willen die Fuentes wel eens een beetje afluisteren. En die batters ook, want die zijn volgens mij niet helemaal lekker bezig. Goed, dat mocht, hebben ze tien dagen gedaan. En dat was precies in deze tijd, namelijk voor de ronde van Italië. Toen was het heel druk bij meneer Fuentes, want al die wielrenners die kwamen en die gingen om hun bloedzakken te halen en te brengen. En weet ik veel wat. En die agent die dacht, ja, maar nu gebeurt er zoveel. Als ik nu nog langer wacht met dit onderzoek, als ik nog langer wacht met... Met nog meer luisteren. Misschien is alles wel weg. We gaan die inval doen. Op 23 mei 2006. En hij had misschien langer willen onderzoeken. Hm. Heeft hij niet gedaan. Hij is toen erin gegaan. Dus ze hebben eigenlijk maar lange onderzoek gedaan. Maar de periode van afluisteren en mensen identificeren... is maar uiteindelijk een dag of tien geweest in Spanje. Um, en op basis daarvan is uiteindelijk uh, die zaak gebouwd. Maar goed, even nog weer naar die veehandelaren. Het ging dus niet om doping. Doping was in 2006 niet illegaal in Spanje. Is pas in na, daarna na die zaak illegaal geworden. Dus het ging om een delict tegen de volksgezondheid. Dus die bloedzakken die deden er eigenlijk niet toe. Die, waren, die lagen daar als bewijs dat die Fuentes dus allemaal rare dingen uithalen. Maar wie die bloedzakken gebruikte, wat hij daarmee deed... Dat ging, het ging er meer om hoe die ze bewaarden... hoe die dat bloed afnam... hoe die het weer terugstopte bij de renners. Maar die renners die het bloed ontvingen... die bloed afgaven, die deden er helemaal niet toe... En wat zij deden was ook niet illegaal, dus dat werd niet onderzocht. En om die reden is het proces ook twee keer gestopt. Want de rechter die het onderzocht, die had zoiets van... ja, dit gaat eigenlijk helemaal nergens over. Wat, wat moeten we hiermee? Maar uh, Robert-Jan, de vraag van Dione was... maar waarom wordt er dan vernietigd? Want je kan het ook in stand houden dood gewoon die bewijslast of die uh, bloedzakken. En misschien later, uh, in Nederland moet je bijvoorbeeld 15 jaar medisch... Bewaren. Ja, in Nederland He? mag dit niet eens. Dus? Nee, dat, uh, dat heb ik gelezen, maar ja. waarom vernietigd? Je kan het toch gewoon niet gebruiken en gewoon bewaren? Ja, nou, de argumentatie die de rechter aanvoert. is dat zij vindt dat, dat in het onderzoek. de politie heel erg ver gegaan is. als het gaat om de privacy van uh, de sporters. Die sporters zijn dus geen verdachten in deze zaak. maar die zijn ook afgeluisterd. Er is bloed van hen in beslag genomen, DNA-materiaal. En zij zegt die privacy van die sporters is eigenlijk geschonden. In deze hele onderzoeksfase, en het ging niet om de sporters, en om de privacy van de sporters te beschermen tegen, tegen zeg maar, de zo ziet zij dat dan, denk ik, de, de boze dopingjagers, eh, die eigenlijk misbruik willen maken, zo ziet zij het, zei het van, deze, van dit onderzoek. Zeg eens dus van: laten we het bewijsmateriaal vernietigen, zodat niet mensen die helemaal niks met deze zaak te maken hebben, in haar ogen, de dupe kunnen worden van het onderzoek en het materiaal dat het heeft opgeleverd. Die vraag staat toch compleet buiten de ja. maatschappelijke realiteit dan? Dat is toch zo'n boekhouder die... Uh, heb je niet het gevoel dat er ook andere belangen uh, zouden kunnen spelen op de achtergrond? Wat je ook veel hoort, hè? Ja, nou ja, kijk, dat, ik ben niet naïef en, en Spanje is groot en sport is groot in Spanje. En, en ik denk dat in Spanje sport veel meer gepolitiseerd is dan in Nederland. Dus, dus hoge sportbestuurders in Spanje, die, hebben, die zullen ongetwijfeld veel meer in contact staan... met echt met, met de hoogste lagen daar van de samenleving en ook met mm. natuurlijk het geld wat er allemaal in de sport omgaat. En aan de andere kant, die vrouw is een rechter en die kijkt naar de wet... en die kijkt, oké, okay, is het goed gegaan, is het niet goed gegaan? En als zij denkt, nou, dit is niet helemaal goed gegaan, dan zegt ze, nou, dan doen we het niet. En een van de dingen die ze ook nog aanvoert in haar, uh, in haar dossier... en dat is ook wel interessant... de enige bloedzak die ooit uit het dossier is gehaald... dat is die van Balverde. Die is naar, naar Italië gegaan, eh, die is daar onderzocht... en op basis daarvan hebben ze hem een straf gegeven. En dat is ook, ja, deze zaak zit ook vol met allemaal fantastische anekdotes... maar de, de rechter, ja. de rechter die, die het eerste onderzoek heeft gedaan... die ging op vakantie. En die Italiaanse die dacht... ah, kijk, die man is op vakantie... Nu gaan we eens eventjes bellen naar Madrid. Dat oh, doe zo... ik net dat ik heel belangrijk ben. En ik zeg tegen die secretaresse of wie er ook zat: ik moet zo'n bloedzak. En nu. En die <laughs> hebben ze gestuurd, die bloedzak. Dat was niet de bedoeling, want die rechter had besloten dat die bloedzakken niet naar buiten zouden gaan. Is toch gebeurd. Hebben ze toch wat te kunnen pakken. Maar de rechter heeft ook in haar, in haar uh, straf gezegd dat die manier, die gang van zaken ook. Vonden ze helemaal niet kunnen. En dat is ook een van de redenen dat ze zegt. We moeten de privacy van die sporters beschermen. Want deze zaak ging niet om de sporters. Maar dan kijkt ze dus inderdaad niet naar het maatschappelijk belang. En dan zou je uh, ja. kunnen zeggen. Uh, willen ze gewoon in Spanje niet dat er onder bovenkomt. de onderste steen boven komt. Wat, hebben ze, van allemaal, de staat op wat het hebben ze allemaal te verbergen? Ja, ik weet niet wat ze anders wil. Maar ik snap wel wat zij doet. Want zij is een rechter. Zij, is niet, uh, zij werkt niet bij de dopinginstantie, zij werkt niet bij het Olympisch Comité van Spanje. Zij is rechter. Ze dus kijkt, oké, okay, wat heb ik hier op mijn bord liggen? Wat kan ik hiermee? En in de rechtszaal ook, zij stelden nooit vragen, en daar is ze ook op gecritiseerd, over, over wie er nou kwamen. De enige vraag die ze stelden aan Fuente is: Oh, maar hoe deed u dit dan? En hoe lang bewaarde u dit dan? En was het wel cool genoeg? En wat voor medicijnen gaf u die sporters? En hoe ging dat dan? En waar kocht u dan die medicijnen? Het ging alleen maar daarover. En als de wielrenners kwamen, gingen dezelfde vragen daarover. Maar Robert-Jan, je bewijst nu helemaal niet dat ze geen belang bij heeft. Ze kan nog steeds belang bij hebben. En dat blijkt misschien ook aan de uitspraak. Kijk. Als je, hij hoeft niet een cel in. één jaar, dus het stelt niks voor. Misschien een strafblad. Nee, 4500 euro boete. Nou, het stelt helemaal niks voor. En vier jaar geen sportarts. Hij is gynaecoloog en blijft gewoon als... Het is Als hij de volksgezondheid in gevaar brengt... dan zal hij gewoon als arts weg moeten. En niet alleen als sportarts natuurlijk. Dus is, die straf is toch een beetje... Ja, vreemd zal ik maar zeggen. Ja, maar dan... Dat, ik bedoel, daar, kan ik, daar kan ik ook van last van vinden, maar de, de Spanje heeft een wet en een wetboek en dat schrijft voor, voor dit delict staat die straf. Ja, maar die sportharts. Ja, maar die sportharts. Ja, maar die Nee, hij, dat, hij heeft een delict gepleegd, en namelijk een delict tegen de volksgezondheid. Ja, maar we hebben toch niet over de regels, dat snap ik allemaal wel, maar we hebben toch niet alleen over de regels, er zijn heel veel enge dingen gebeurd van mensen die alleen maar regeltjes volgen. Dus er is gewoon veel en veel groter belang wat daarboven hangt op een heel ander niveau. En dat wordt nu eigenlijk kalte gesteld bijna. Nee, maar, ze dit zegt, is, ja, maar dit is een rechtszaak. Dit is geen, dit dat snap is... ik, maar dat een rechtszaak is, uh, is één. Dus daar heb jij het ook over. Ja. Zeg maar. maar daaraan vast zit een veel groter iets... waar iedereen zich ook boos over maakt. En lijkt wel of zij totaal geïsoleerd alleen met de regels... Uh, over die volksgezondheid enzovoort. Dus doet ze ongetwijfeld allemaal fantastisch, hartstikke goed. Maar dan komt eigenlijk pas de grote vraag natuurlijk. Je hebt nu eigenlijk bewijsstukken liggen daar van sporters... Hè, die, die met die bloeddingen bezig zijn geweest. Die worden vernietigd. En... Dat maatschappelijk belang lijkt me ook heel erg groot. Is er dan niemand die daar wat kan doen? De waarde denkt nu over een hoger hoge beroep. Nee. Maar iedereen in de hele wereld denkt toch, ach, die sport. Ik neem het toch ook echt niet meer serieus. Want ja, weet ik veel wie... En, dat, en dit was een kans. Ben je dat wel met me eens dan? Dat er ergens, wie had daar dan daar wat mee kunnen doen? Nou ja, ik ben het gedeeltelijk wel met je. Ik zie dat, ik zie dat grote belang ook wel. En ik snap mm -hmm. ook wel dat mensen zo boos zijn hierover. Maar wat mij zo verbaast in deze zaak. Dat iedereen zo makkelijk voorbij gaat aan het feit dat er gewoon een onderzoek is geweest. En dat je de wet moet volgen. Je mag niet zomaar mensen afluisteren. Je mag niet zomaar bewijsmateriaal op illegale manieren naar binnen halen. En in al die reacties, al die mensen, ook de hoofd van de wader en zo. Mm -hmm. Die doen net of in de jacht op doping je alles maar mag doen. En dat je allemaal dat bewijsmateriaal mag, zomaar mag gebruiken. Maar dat is dus helemaal niet zo. Dat, ik bedoel, dat is in Nederland ook niet zo. Als je een crimineel aanklaagt en je maakt een fout, dan gaat hij ook vrij uit. En dat is ook een van de dingen die in de rechtszaak heel erg speelde. Mm -hmm. Fuentes heeft twee keer gezegd. Van de eerste, eerste op zijn, tijdens de eerste dag zei hij... Nou, ik kan al die namen, die, die kwamen zoveel mee. Ja. En ik kan nu alle namen geven. En de tweede dag zei hij ze het nog een keer. En toen gebeurde het volgende. De de mede-aanklagers in deze zaak... Ja, want in Spanje heb je een openbaar aanklager... maar je hebt ook nog een soort particuliere partijen... die kunnen aanklagen. Dat was onder meer het Olympisch Comité van Italië. En Die zeiden tegen de rechter... Gaat allemaal via die rechter natuurlijk in zo'n in zo rechtszaal... oké, okay, wij willen die namen. Maar ja. Fuentes mag de vragen van de mede-aanklagers... hoeft hij niet te beantwoorden. Dus hij wist, als ik zeg van... ik wil die namen geven... weet hij dat iemand gaat zeggen... geef me die naam. En dan kan hij zeggen, doe ik niet. Als de rechter toen had gezegd... ik wil die namen... dan had hij ze aan haar in theorie moeten geven. Maar hij wist ook, zij gaat me dat niet vragen, want... de zaak gaat om een delict tegen de gezondheid... die naar mijn doeling toe. Als die rechter een fout maakt die tegen de juridische procedure uh -huh. ingaat... kan de verdediging van Fuentes zeggen... oké, okay, dit is een fout, deze zaak moet van tafel. Als dat was gebeurd, was de zaak verjaard... was het helemaal weggeweest. Hm. Weet je ik wel... Oh. Ja, nee, nee, nee, jouw programma, jouw show. <laughs> <De wijn> show. <laughs> ja, nou ben ik het kwijt. Nee, um, uh, het Spaanse antidopingbureau... Uh, wil uh, in beroep. Ja. Denk daar nog over na. Wat, wat zouden ze... Denk je dat het kans van slagen heeft? Als ze in beroep gaan... Nou, vrij moeilijk. De, het beroep is ook een. Het, nou, ja, goed, dat is heel ingewikkeld. Maar het beroep wordt niet tegen de, tegen de straf. Het is een soort van administratief beroep om die bloedzakken te Precies, krijgen. Precies. ja. De straf. Overigens, de mevrouw, en die naam gaan we nog vaak horen. Anna Muñoz heet zij. Zij is net aangetreden als hoofd van het Spaanse antidopingbureau. Zij heeft zich stilgehouden. Bijna elke dag in de rechtszaal. Ze praten wel met de journalisten, maar zij niet zoveel. Ze is zelf ook juriste. Dus ik denk dat ze zoiets had van. Nou, ik, ik wil die rechter niet voor de voeten mm -hmm. lopen. Maar zij gaat nu, denk ik, vol gas. Gaat ze. Met doping dingen bezig. Er is dus net eergisteren of gisteren kwam het naar buiten dat ook uh, andere artsen, onder andere de ex-arts van Armstrong, die wordt nu aangeklaagd hè, in, in, mm -hmm. bij Valencia in de buurt. Voor, ze hebben trainingskampen daar gedaan. Maar goed, zij was eigenlijk heel tevreden over deze uitspraak. Ze snapte ook niet zo goed waarom die andere mensen dan niet werden veroordeeld. En het enige waar ze echt niet tevreden over was, dat was die bloedzakken. En ja. dat gaan ze nu aanvechten. Ja, goed, maakt het een kans? De ene rechter heeft nee gezegd. De allereerste rechter die deze zaak doet, zij heeft nu nee gezegd. En ja, juridisch gezien zijn de argumenten op zich wel valide. Dus ja, ik weet niet of ja, je het een grote kans maakt. Maar goed, uh, dit was tegen de volksgezondheid, dit eerste proces. Nu is doping strafbaar ja. op dit moment in uh, Spanje. Dus dat vertelde Jan Muñoz, kan die doping aanpakken, maar dan heb je die bloedzakken weer nodig. Het ontwikkelt zich nu ook, hè, want we zitten met z'n allen te praten over iets. Ik heb dat verhaal van juridisch, ik ben het ook mee eens. Mensen, we hebben niet voor niks een wet en mensen moeten erin beschermd worden. Dus ik ben ik helemaal met jouw verhaal ook eens. Maar het grappige hier, of het grappige, het markante is... dat wederom, het zijn nu-huis op, op zoek naar vee... Uh, ze waren met vee bezig, justitie, ze waren helemaal niet met sport bezig. En net zoals we hebben net het hele verhaal over matchfixing gehad... Hier is hetzelfde. Justitie knalt gewoon tegen de raarste dingen aan in de sport. Mm -hmm. En dat betekent ja. dus wederom uh, dat je in je beleid. en dus ook rechters. En, dat, je, dat je daar ook. Uh, daar moet je jurisprudentie op komen. daar moet je beleid op gaan ontwikkelen. En wat dat betreft liggen daar wel parallellen. En ja, zo'n rechter zit daar ook natuurlijk. die doet gewoon wat ze heeft geleerd, noem maar op. Maar er zitten veel grote belangen aan vast. Maar dat moet je wel met z'n allen als maatschappij dan ook willen. Ja. Maar nog om even... daar wat mee te doen. Oh, Terugkomend op wat Ton uh, zei. Uh, de wet. De antidopingwet is in november 2006 in werking getreden. Dit onderzoek was vanuit mei. Nou, dat is heel simpel. Je kan niet, als het in mei niet illegaal was om, om doping te gebruiken... kan je niet, ook al dat dat in mei is gevonden... met de nieuwe wet uit november, alsnog toepassen op mei. Dat mag gewoon niet. Dus dat, daarom, is, daarom is het zo moeilijk om dat te doen. Ja, we hebben het dus nu, we hebben het net uitgerekend. Je zei het, 15 sporters Ja, zoiets. kruipen ja. dus nu door het oog van de naald. Want ja. dat is wel zo. Ja, nou ja, 15 sporters... En misschien nog iets meer, want is er is ook een hoop gedoe geweest... om de harde schrijven en de laptops van Fuentes... die wilden ze ook bekijken. Uh, want daar staan misschien nog wel veel meer namen in. Dat weet je niet. Hm. Dus, dat, dus het zijn er misschien wel meer. En, en om dezelfde reden, privacy van Fuentes... en de mensen met wie hij communiceerde... Vonden ze het ook wel genoeg bewijs in eerste instantie? Voor deze zaak. Voor ja. deze zaak. Ja. Hm. Maar het is ook wel. Ik bedoel, ik zie ook wel dat die losse eindjes zijn. Alleen ik wil gewoon dat juridisch benadrukken. Omdat ik het zo raar vind dat iedereen daar maar aan voorbij gaat. En alsof je maar zomaar al die sporters mag oppakken. omdat ze dit of dat hebben gedaan. Ja, dat is ook heel goed van je. Maar het beeld is natuurlijk duidelijk. Er ligt een hele stapel op bloedzak. We hebben allemaal bewijs. Nu weten we het. En ja. dat gebeurt niet. Dus dat, ja, dat ja. is je morele verandering. Dus ik vind het ook wel knap van je. Dat nou, ja, je, dat maar stap het in. En, nee. en, en maar ik, ik, dat... maar, ik blijf er, er ook grote moeite mee hebben. Maar er is ook iets wat. Die Kijk, die Fuentes, dat is natuurlijk een beetje een rare man. Ja, dat maar een, dat, dat, dat maakt niet hele, Nee, maar dat zegt wel iets over deze zaak en de verwachtingen. Want ik denk dat de verwachtingen veel te hoog spannen waren... voorafgaand aan deze zaak. Iedereen dacht dat Messi daar eventjes uit de hoge route ja, komen maar, over maar, Ja, maar, maar Frans voetbal. Hè. Dat is de uh, VI van, yeah. uh, van, van Frankrijk, maar dan nog wat beter. En uh, nou, die zijn op een gegeven moment geweest. Die hadden eigenlijk de bewijsstukken. dachten Die hebben toen ook gepubliceerd trainingsprogramma's... bij Barcelona en Real Madrid. Wat gebeurde? De jongen, jongen als ik, die waren trots op zijn stuk. En de volgende dag stonden er allemaal topadvocaat van Barcelona en Real Madrid. Die... Uh, die ik geloof dat het bedrag, wel zijn. 30 of 15 miljoen eisten ze van Frans Voetbal. Waar de hoofdredacteur zich ook eens achter zijn oren krapte. En, en nou, ze blijven daar volhouden. Ze hebben het gesprek gehad met Wendt. Ze hebben dingen gezien. Dus ze zijn 100% zeker. Dat is daarna verdwenen. Want ze durfden dat niet aan. Weet je. En je, je krijgt het gevoel zo heel erg. Die man heeft ook op die, bij de oude club van Makai, is die clubarts geweest. Daar vond mm -hmm. ze spuiten in de kleedkamers. En dat snap ik ook wel. Dat allemaal mooie verhalen. Zijn. Maar ze zijn ook wel concreet. Hij is in het voetbal geweest. Dat Hij weten we. Ja. Ja, we. Hij heeft ook. gezegd: ik ken voetballers. Dus ja, ik dat dan zoiets. En nou, potverdorie, dan gaat er weer eentje. En, snap je? en dat is natuurlijk het sentiment ja. dat we allemaal hebben. En, wat, en, en, en, en aan de andere kant is er een ander belang. De, de bescherming van een individu. Als dat in Spanje zo geregeld is, dat zomaar... Het blijft toch wonderbaarlijk. Ja, maar ik, He, maar ik, heb, ik, heb jij dat niet, dat nee, sentiment ik, nee, ik had het dus van uh, tevoren misschien. Ja. Ik heb hem een paar keer gezien. En het, het ging ook zo. De eerste dag van de, van de rechtszaak. Iedereen liep daar een beetje. Al die journalisten wisten het allemaal niet zo goed hoe dat ging. En dan die advocaten. En de kwam Fuentes binnen. En dat ging allemaal... En na een week viel het op zijn plek en was het gewoon kletsen bij de koffieautomaat. En dat ging allemaal heel soepel. Maar die Swint is, dat is volgens mij een ongelooflijke narcist. Ja, ik heb geen psychologie gestudeerd, maar dat is echt een rare man. Die het leuk vindt om te doen, alsof hij jou iets kan vertellen, wat hij misschien helemaal niet kan vertellen. En ook als je bijvoorbeeld de wielrenners spreekt die bij hem zijn geweest, dan zei hij altijd tegen zo'n renner. Alle slechte mensen komen bij mij. Wat een soort van indirecte. Iets was van alle sporters die doping willen gebruiken, die komen naar mij toe. En daar was hij dan wel trots op, want hij vond dat dan kennelijk wel stoer om te vertellen. Dus ik denk ook wel eens dat, dat die verwachtingen door Fuentes zijn ze zelf opgeklopt. Hij heeft nu ook weer gezegd, ja, ik ga een boek schrijven, daarin ga ik alles vertellen. Ja, ik vraag ja. me ook wel eens af hoeveel het nou echt is gebeurd. En ik, wat ik nog een keer, ik wil niet naïef zijn. En er zijn vast heel veel andere sporters bij hem geweest. Aan de andere kant denk ik ook wel eens van, haar, misschien is hij wel niet de man die al die sports heeft geholpen. Maar er zijn natuurlijk veel meer artsen hè, in Spanje. Ik zeg niet dat er niks gebeurt, alleen ik vraag me wel eens af... of hij dan ja. inderdaad de man is. Ja, zien. maar je zegt steeds misschien, kans op. Ja. Daarom, daarom moet het juist uitgezocht worden natuurlijk. Ja. Ja. Dat je niet meer misschien zegt. Want wat jij ja. zegt over Fuentes, dat is ook een vermoeden, zal ik maar zeggen. Hè? En dat vermoeden hebben wij ja. over de rechter. Nee, want ik zit er nog steeds mee. Dan moet ik eens een antwoord op geven. Hoor je het eruit dan? Ja, nee, maar <lacht> de, volksgezond... ja. de volksgezondheid is behoorlijk geschaard. Want als ik hoor wat er met die bloedzakken is gebeurd allemaal... Ja, dan word je helemaal gek van ja, die natuurlijk. En dan krijgt hij vier <lacht> ja. jaar geen sportarts meer. Maar hij mag wel als gynaecoloog. Je zou dus zeggen, het medische, het medische wordt juist gestraft. En het wordt niet gestraft. Nou ja, hij mag vier jaar niet. Hij was ja, al lang echt, heel geen, geen sportuits meer. Ja, goed. Als geen... gynecoloog is hij toch ook uit? Ja, sowieso levenslang. Maar ja, wij gaan niet over de strafmaat. Nee, hè, dat vind natuurlijk. ik wel leuk. gaat bij ook niet over de strafmaat. Maar ze hebben een onderscheid gemaakt tussen sportuits en gynaecoloog. Waarom mag hij dan niet als sportuits? Ja. Heeft ze dat wel gezegd in de vonnis? Wat bedoel je? Waarom je vier jaar niet de sportarts mag ja. uitvoeren en wel gynaecologie. Nou, ja, omdat is. je als gynaecoloog niet allerlei rave Heeft, ze dat, hoeft te heeft doen. ze dat gezegd? Hij mag vier jaar geen sportarts zijn. Ja, maar wat is de reden daarvan? Dat hij geen vier jaar sportarts maar wel gewoon gynaecologie. Omdat, omdat deze zaak ging over wat hij met sport heeft en niet wat ja, hij met... Ja, maar, maar heeft ze dat uitgelegd of niet? Of bedenk jij dat nu? Nee, dat, zij heeft gezegd, via jaar geen sporttijdspunt. Ja, de juristen gaat niet allemaal dingen uitleggen... die ze niet hoeft uit te leggen. Ja, maar, ja, maar nog iets anders. Hè, want net, net zei je, van, er is nog nooit, bijna nog nooit nou, als je een aantal landen... nooit artsen zijn veroordeeld. Maar ik weet nog, Juventus 95, 96... die jongens die hadden een hogere... Uh, wat hebben ze ook weer, helemaal nee, geen helemaal. Die spelers van Juventus. Nee, als... ja, wel wat ze in, André Lonne uh... of niet? Nee, nee. Nee, nee, wat, wat Bjarne Ries, wat ze ook in de ja, tour ja, altijd testen. Dat. dat was hoger, van die spelers die tegen Ajax de finale toen wonnen. Of speelden. Dan uh, van wielrenners. En daar bleek ook een heel netwerk van artsen en een dopingprogramma. Die man is uiteindelijk ook dat proces duurde vijf, zes, zeven jaar. Er waren allerlei bewijzen, er waren getuigen, heel veel mappen. Ging ook twee, drie keer op en af. En uiteindelijk kwam iedereen weg. Juventus mocht de titels houden. Uh, want Ajax komt nu nog bijna die cup even terugkrijgt. De man werd een half jaar gestraft. Ook op deze manier. Dus dat je niet te cellen hoeft te gaan. En dat was het. En we weten allemaal dat ze dus die spelers gedrogeerd over die velden hebben gerend toen. Is ook in een doofpot verdwenen. En dat vind ik toch wel heel ergerlijk. En, en ik snap, ja, en dat, dat dit stinkt toch ook. Als, vanuit sportoogpunt. Wat ik me juridische... nog steeds afvraag, dat, dat zijn eigenlijk twee dingen van ze gingen dat onderzoek op een gegeven moment doen. Hè, de, de politie. Zou, hebben ze nou in al die weken onderzoek. Hebben ze alleen maar wielrennen gezien? Hebben ze niet één keer iemand anders gezien? En ja. dat. Voilà. En dat is wat niet naar boven is gekomen. En aan de andere kant, wat ik vertelde, ze, ze gingen dat onderzoek doen... en ze zijn pas echt gaan surveilleren en afluisteren op 10 mei 2006. Op 23 mei 2006 hebben ze inval gedaan. Dus dat is een relatief korte tijd. Maar goed, hebben ze in die twee weken nog iets anders gezien? En dat, dat is dan de vraag een beetje. Ja. Maar het klopt dan toch dat, dat de tennisser Andy Murray zegt... dit is operatie Doofpot... Nou ja ik, ben, ja, ik vind dat niet, want er is, ik bedoel, die zaak die is zo dik. Of tenminste, er lagen volgens mij wel 1500 of weet ik wel hoeveel mappen. Maar er is wat gebeurd en er heeft iemand zelfs gekregen. En iets anders, Maar Nolo Saiz, toch een van de bekendste ja. ploegleiders van Spanje... heeft drie maanden lang in de rechtbank gezeten, vrijwel elke dag... Ja. omdat hij aangeklaagd wordt. Al die verhalen die nu buiten komen van de Rabobank... al die Nederlandse wielrenners die zeggen... ja, bij ons was er ook een enorme dopingcultuur. Die ploegleiders... Aanpakken. Wat gebeurt daarmee dan? De Nou, van Houwelingen kwamen weer terug via de achterdeur van de week. Dus, zag ik, maar dus dat er de is de zijde, wel iets he? gebeurd. En kijk, die straffen vallen tegen en, het, en je, er zijn dat nog zijn een paar losse weg. eindjes. Oké, okay, daar da kan je inderdaad wel wat voor zeggen. En aan de andere kant, het, het beeld is zo sterk... van dat die Spanjaarden helemaal niks doen en ze voeren helemaal niks uit... en je kan daar doen wat je wil. En als je dan gewoon terug gaat kijken... Dat is de, ook. Uh, Fuentes ja. werkte samen met een Duitse arts, meneer Choyna. Die heeft 5000 euro boete gekregen en verder niks. Er is nooit wat mee gebeurd. En die, die kan ook gewoon weer zijn gang gaan. Dus het is een beetje het beeld van dat Spanje niks doet... en dat het één grote doofvold is. En ik, nou, kijk dan ook eens naar die andere landen eromheen. Mm -hmm. En wat is daar dan gebeurd? Hij is nee, maar... ook Herman Ram van de Nederlandse antidopingautoriteit. Die noemt het ook een zwarte bladzijde in, in de antidopinggeschiedenis. Ja, dat vond ik interessant. Want ik aan het, aan het begin van de, van de zaak had ik contact met hem gehad. Omdat ik ook me afvroeg van... kan dit nou in Nederland ook gebeuren? Toen zei hij, ja, zoiets kan in Nederland ook gebeuren. En hij vertelde ook uh, dat... Dat je, en soms heb je ook in Nederland een politieonderzoek... naar bijvoorbeeld illegale middelen... waarvan ze dan vermoeden dat die naar sporters gaan. En omdat Nederland... In Nederland mag je ook doping gebruiken. Dat is eigenlijk hetzelfde verhaal als in Spanje voor 2006. Dus die sporters zullen ze niet aanpakken. Maar dan hebben ze wel informatie over die illegale middelen. En de politie in Nederland, vertelde Ram... die deelt die informatie vrijwel niet of heel sumier, maar met de dopingautoriteit. Dus dat is ook niet iets van Spanje alleen Nee, zelf wordt hier ook niet gedeeld met de KNVB. Dat is erbijvangst, zijn. we hebben nog een hele lange weg in te gaan. En ik ben natuurlijk als voetbaljournalist, ik heb er ook in Johannesburg gezeten met die ellende. En dan hoor je toch ook en jij zegt: het is een narcist." Maar er komen toch ook dan weer verhalen naar buiten. Ja, dat WK dat hadden ze nooit kunnen winnen zonder mij. En dat zal allemaal wel grootspraak geweest zijn. Dat werd vier medegevangenen kwam dat naar buiten, ook in de AS geloof ik. Maar ik wil godverdomme wel wil je weten hoe het zit? Ja. Snap je? En, ja, dan en dan is het natuurlijk ook niet zo heel gevolg. gek dat, dat, dat iedereen roept: Ja, Spanje heeft ook alles te verliezen als nou, Sportland. dat waren echt van die zomers dat je dacht: dat doen we hier verkeerd, weet je verkeerd. Dat begon in april en dat ging van ja. de tour tot alles wonnen ze. Dat ja. was heel opeens. Nou, dan ga ik dan toch vragen. Die vragen komen dan automatisch naar voren natuurlijk. En dat, ja. Daar gaan we geen antwoord op krijgen. Maar zelfs Rafa nee. Nadal vindt het nu erg dat die bloedzakken vernietigd worden. Ja, dat is, maar dat is dan wel interessant. Hè? Want als het gaat over doofpotten en complottheorieën... dan komt natuurlijk de naam van Nadal altijd als eerste boven. Ja. Natuurlijk ook vanwege zijn fysieke verschijning. Uh, ja, is hij dan ook een van de klanten geweest? Ja, en hij moet nu natuurlijk zeggen, ja, het is allemaal schandalig. Want ja, dat moet iedereen nu kennelijk zeggen. Hij hoeft het ja. helemaal niet te zeggen, volgens mij. Nou ja, hij is natuurlijk een van de boegbeelden van het, van het, van het Spaanse tennis of van ja. Tennis in de Wereld. Dus hij moet daar dan zo dingen over roepen als het om dat wordt gevraagd. Hoe wordt er eigenlijk in de, in de Spaanse media op gereageerd op die, op die uh, uitspraak? Nou, ook wel gematigd, ook wel van oké, okay, uh, hij heeft een straf gekregen. Hè, er wordt niet, ja, na die discussie over hoe hoog dat is... dat is een hele andere discussie. En heel veel sporters, reacties, die, hm. uh, die zeggen van... Uh, ja, het is toch eigenlijk wel belachelijk... En uh, worden we nog steeds niet serieus genomen. Maar dat is meer dat, dat ze zich heel erg druk over de buitenwereld. En heeft dan ook te maken met de Olympische Spelen van 2020. In maart is er een commissie van het IOC in Madrid geweest. Om te kijken of dat een goede stad is. Ja, ja als er dan zo'n dopingzaak loopt, dan is dat niet echt lekker. Dus mensen maken zich daar wel echt veel zorgen over. En daarom denk ik dat die mevrouw Muñoz van de Spaanse antidopingautoriteit. die gaat echt uh, de komende maanden flink, uh, flink aan de gang. En wat ze hebben gedaan, dat is wel echt interessant. De, een van de politieagenten die het onderzoek heeft geleid van Operation Puerto... is nu gecontacteerd door het antidopingbureau. Dus die gaat nu werken en onderzoek doen voor het antidopingbureau. Nou, daar heb ik ook nog nooit van gehoord dat in Nederland... of wat voor land dan ook een ex-politieagent onderzoek gaat doen. Dus dat is ook wel interessant. Dus eigenlijk doen ze het in Spanje heel goed. Nou, nee, ik denk dat er gebeurt echt wel iets. En, en, en zo, goed, ja, zo goed doen ze het misschien niet. Maar ik denk soms ook, vraag ik me wel eens af... hoeveel slechter ze het nou doen als in heel veel andere landen. Ja, en, dat, ben... en dat is wel dat beeld van dat Spanje, dat het allemaal alles kan. Dan denk ik, ja, goed, in ja, Nederland ben, kan ook een hoop. Ik ben het met je eens dat we heel hard verwacht hadden. Niet alleen in Puerto, maar in Italië heb je ook Ferrara, uh, waar het proces is. Nou, daar zal dan ook wel niks uitkomen. Maar toch, niet alleen wij zeggen, hé, hey, het is mager. Dat zegt ook Herman Ram, die net te sprake kwam. Maar ook Marjan Olfers, hoogleraar Sport en Recht. Die vindt het zelfs onrechtvaardig. He, dus ja, daar mag, mogen wij ook wel een beetje op afgaan natuurlijk. Ja, dat mag zeker. Maar ja, ik, wat ik zeg, dan kom je toch weer terug op die hele discussie van uh, bewijsmateriaal. Hoeveel krijg je dat en wat kan je ermee doen? Hoogleraar recht en sport hoor. Ja, nou goed, ja. ik heb wel meer reacties van de week voorbij zien komen van hele hoge mensen... die toch echt hele onverstandige dingen zeiden over dat proces. Dat ik dacht van ja, dat is toch een beetje raar. Misschien had je iets, iets meer in moeten verdiepen. Ja, Ton, het is zo'n lekkere uitzending... met matchfixing ja. en uh, doping. Ja, en, uh, vind je de... het uh, eigenlijk wel leuk om naar sport te kijken, uh, Ton Boot? Ja, nou, als ik direct wegga, ga... Dan, uh, ga... <laughs> morgen ga ik weer naar Z... en ik dat ga ik de Giro erg goed volgen. En Ronnie O'Sullivan wordt misschien snoekerkampioen. Dus dan ja. ja, wel, kijk wel, je dat ook altijd ja, dat dat nou, ja, nou, ah, zo. Ik he? weet niet wat hij vandaag gedaan heeft... maar hij is de halffinale... en ik hoop dat hij de finale bereikt. Want dat is weer een apart... kijk, die aparte mensen... Is juist waarom je naar sport kijkt natuurlijk. Ja, goed, maar dat, blijft, dat gevoel blijft wel. Helemaal, ja. Ondanks al, al, ja, al het bedrog. Helemaal. Ja, je hebt ook snoekenfitch uh, fixes uh, gehad. Hè, met, uh, dat kan heel makkelijk. Ja, worden, ja. Oh, nee. ja, er zijn enorme ja. verhalen over, <laughs> maar dat is dat natuurlijk niet. Ja, uh, niet komt, over, nu weet ik het weer. Ja, ja, en dat die ja, die was toen ja. op camera volgens mij vastgelegd ja. dat hij het geld kreeg. Toen ja. zei hij, ik moest wel, ik was zo bang. Ja, ja dat klopt. Dat ja. maakt ook niet uit hoor. En ze zitten vol met beta-blokkers, die gasten. Die, uh... Laten we even het is, naar Champions het Champions League voetbal gaan. Nee. Wat dachten jullie daarvan? Nog even naar het voetbal van afgelopen week. Uh, vorige week zette uh, Bayern München-Barcelona uh, ja, te kijken. Toen de Duitsers in uh, München met 4-0 wonnen. Uh, het ging deze week niet, eigenlijk niet zoveel beter met de Spanjaarden. In Barcelona wonnen de Duitsers met 3-0... mede door het openingsdoelpunt van Arjen Robben. Uh, je moet het wel eerst uh, met z'n allen doen. En uh, ik denk dat het ook de kracht is van onze ploeg... dat we ook niet uh, vorige week... Uh, Natuurlijk waren we blij en, en iedereen was ook wel lichtelijk wat verrast dat je, dat je op zo'n overtuigende manier wint. Maar um, ja, we bleven gewoon met beide benen op de grond en we wisten dat het vanavond nog een hele zware opgave zou worden. Ja, Alleen, ja, als je... Dat weet het niet. Nee, maar goed, dat is misschien ook wel weer de, weer de credits naar onszelf vind ik. Ja. Want, want als je op zo'n manier speelt en uh, zo agressief en je laat ze niet in het spel komen. Natuurlijk hebben ze misschien wel weer wat meer balbezit, maar ja, we zaten er kort op. We geven gewoon geen kansen weg en, en naar voren toe ja, hebben we gewoon heel veel mogelijkheden gehad. Iwan, dacht jij toen je uh, naar die wedstrijd keek... Uh, ik geloof wat ik zie? Wat bedoel je, de 03? Ja. Of had je uh, dit wel verwacht na die eerste wedstrijd? Nou, ik, heb, ik moet ik zeggen, de avond tevoren was uh, madrid dortmund Die heb ik echt van de eerste tot de laatste seconde... Het ging zo open neer, dat was ja. open. En had zomaar nog kunnen keeperen, hè? Dus uh, ja, dit was echt... Het was uh, inderdaad alsof de ene tranquilizers hadden gehad... en de andere... Uh, en dat is trouwens helemaal los van het vorige Nee, ik wou zeggen, we blijven er lekker in. Nee, maar je zegt... <laughs> dus, nee, zo had ik niet te kijken. Maar Barcelona miste niet alleen drie, vier spelers. Ze waren dood op en ze waren niet bestand tegen Bayern dat de afgelopen jaren natuurlijk al continu bovenin meedraait. Hè. De supervoorgegevens op, op de strafschop hebben ze net niet gehaald. Ja, daarvoor zaten ze er ook dichtbij. Dus het kan een keer gebeuren. Dus ik had niet zoiets van, wat zie ik nou? En dat is altijd het hoeft maar een heel klein iets. Dat weet Ton ook, die is heel lang trainen geweest. Het hoeft in het team maar ietsjes, een klein beetje te veranderen. En ineens bam, kan het helemaal als een kaart thuis instorten. En dan als je drie, vier spelers mist, wel onder je beste... En uh, de chemie is dan niet zoals andere jaren. En ik denk ook dat ze op moe zijn. Die jongens spelen to ja. toernooi naar toernooi naar toernooi. Nou, ik denk is het niet meer dat het een incident is. In een incident? Eerste, in, de, in, in de eerste plaats is het Bayern natuurlijk verschrikkelijk goed. Ja, maar beide ja? clubs horen natuurlijk maar, bij die top 6, top 8 ja, in Europa. maar ik heb daar hebben we het voor twee weken geleden al over gehad. Ja. En ik zie het zo dat je in fases een team ziet. Ja, Beginfase, ja. uh, prestatiefase en afscheidsfase. Behalve Messi ja. denk ik dat Real Madrid in die afscheidsfase oh. zit. Uh, en dat wil niet uh, Barcelona. Barcelona. Ja. En dat, dit team, dus niet Barcelona, want ze kopen gewoon een paar nieuwe uh, goede spelers. En dan is Barcelona er weer bij natuurlijk. Maar dit team zit wel echt in de afscheidsfase, naar mijn idee. Ja, ja maar met Ajax ook in drie, vier jaar. Bahrein ja. drie, vier jaar, Liverpool drie, vier ja, jaar. En dan zo is dan... dit geen incident meer, natuurlijk. Dat wou ik een. beetje. Vond je het zeggen. ontluisterend, oh, okay. nou, om te zien, Tom? Vond je het ontluisterend? Nee, want ik verwachtte het. Hm. Ik zie die hele fase en ik zie die lijn naar beneden. Dat is en, logisch, hè? Ja. En Cardiola uh, uh, die had het ook al een beetje voorspeld... en die zegt, dit team is aan verjonging of vervanging toe. Uh, dus dat was al vorig jaar. Nou, Cardiola is ook... Een kenner, denk ik wel. En Tonde, ik wil je nog iets vragen. Want die, die coach van Barcelona, dat is opvallend. Die heeft een paar maanden in New York gelegen omdat hij geopereerd moest worden. Die was weg bij zijn ploeg. Hoe kan dat nog invloed hebben? Of wat, wat? Dat is toch best moeilijk. Ja, een... maar dat is moeilijk. Dat, daar kan jij net zo goed over nadenken als ik. Gewoon, jullie zitten helemaal in de sport. En dan kan je alleen maar naar giezen. Net zoals we bij Fuentes gisten. Ja. <laughs> ja, dat vindt hij De mooi. Een ja. grote gisshow ja, is ja, het. Maar het was inderdaad. Het was het, ik vond het sowieso hoogwaardige finales en uh, dit, dit keer dan dankzij Bayern en, en Dortmund vooral. Maar het was gewoon. Uh, het was, ik vond het heerlijk om naar te kijken. Alleen je, je kan niet altijd winnen. Over een half uurtje nou. begint uh, Dortmund uh, bayern een Muntje. Ik heb alvast eventjes een voorproefje. Ik geloof alleen dat de reserves uh, opgesteld staan. Ja, ja. dat is allemaal, allemaal heel erg. Het gaat nu natuurlijk maar om één ding. Het gaat om Wembley uh, dadelijk. Ja. Ja. Ik had toch nog een vraag eigenlijk hoor. Want, nee, dat kan niet. Ja, nee, nee, nee, je hebt er nee, al vier gesteld. Heen, gesteld we dan, we nou. tot, nee, is Mourinho, ja, werkelijk, ja. Mourinho werkelijk zo goed? Dat is ook wel. Ja, natuurlijk ah. is hij zo goed. Hij is de meest succesvolle trainer de afgelopen 10, ja, 15. Je moet dus zien wat een elftal heeft. Jawel, maar als je, als je ook ziet de prestaties die je leeft, als je met Porto de Champions League kan winnen en vervolgens ja, nee. zo'n lange. En maar dit, vorig jaar is hij ook alleen maar kampioen, kampioen geworden. Oh, alleen maar kampioen. Nou, ja, ja. Ja. Ja. Met dit, deze spelers mag je internationaal. Ja, dit, top. dit project is, is, is, is niet, goed, niet zo goed afgelopen als hiervoor bij Inter en bij Chelsea en bij Porto, dat ben ik met je eens. Maar natuurlijk is het een topper, joh. En het kan bijna, jou, bijna zoals jij bij het basketbal was, daar hangt hij tegenaan. We gaan nog even naar de Nederlandse competitie. Uh, die zal morgen beslist worden. Oh, is dat zo? Toch? Ik geef het trouwen ja. Hartstikke gefixt. <laughs> ja, ik weet het, uitslag al. <laughs> Hoeveel wordt het, iemand? Bij Ajax Willem II? Ajax Willem II. Ja, de kampioenswetstrijd is altijd een heel vreemde wedstrijd. Dat, dat, dat moet er wel gaan lopen. Die ja, dat is natuurlijk gewoon winnen. En dan is het de uh, kampioen. En dat is echt... Uh, ja, dat had niemand verwacht. Nu zegt iedereen van wel. Maar als je onze seizoengids pakt, dan zijn ja. <laughs> alle experts er allemaal. Ja. En dat geeft nog een keer aan hoe erg dit eigenlijk is, uh, wat PSV heeft gedaan. Iedereen zegt PSV. Alleen Wilfried Genee niet, maar dat is geen journalist. Dat is de enige die Ajax uh, zegt. Verder zegt iedereen PSV. Dus dat geeft wel aan waar we ze allemaal in augustus stonden en hier ook zaten. PSV had zoveel ingekocht, zoveel geïnvesteerd advocaten bij. Dat kon niet mis. Vind jij het uh, helemaal op het konto van Frank de Boer te schrijven? Ja, absoluut. Uh, en uh, de organisatie is ook rustiger geworden dit jaar natuurlijk. Het rare is wel, als je bijvoorbeeld naar Martin Jol kijkt... die niks won en uh, totaal verguisd is door iedereen en alles... die had gemiddeld meer punten per wedstrijd dan Frank de Boer. Dus het eigenlijk presteerde die naar ratio beter. Nee, maar Frank de Boer is uh, al zoveel ook. Uh, de rust die die bewaarde is. Het iedere keer tweede deel van, het, uh, uh, hoe heet het, van de competitie... zie je het team ingespeeld raken. Maar ik moet er wel bij zeggen... Uh, dit is ook. Uh, hij zei we hebben, er zijn er niemand. We hebben geen enkele wedstrijd zijn we minder geweest. Nou, daar ben ik het niet mee eens. Uh, ik vond Vitesse zeker in Amsterdam, ook. Uh, dat is ook de enige ploeg die gewonnen heeft van Ajax. Vond ik op dat moment toch sterker en verdient winnen daar. En, uh, en PSV mag het zichzelf wel aanrekenen, hoor, dat ze geen kampioen geworden zijn dit jaar. Ja. Absoluut. Het leuke is met PSV natuurlijk. Dat bedacht ik. Als ze we volgende week de tweede plaats halen in ja. de dus Champions League mm. en de beker winnen, dan is het groot feest in Eindhoven. Ja, want ik nee, wilde nog heel nee, even. Nee, ik nee, zag nee, staan nee. dat uh, nee, nee, nee. Guus Hiddink uh, Hans van Breukelen graag wil helpen bij de revolutie bij PSV. Hoe moet, oh, hij, eruit zien, uh, hoe moet hij eruit zien, Tom? Ja, dat er verandering moet plaatsvinden, dat is duidelijk al. En Hiddink heeft wel autoriteit. en Van Breukelen ook, en misschien Cocu ook. Hij heeft wel autoriteit, ja. Ja, maar goed, wat er allemaal ook is gebeurd uh, dit seizoen. Dat weet ik helemaal. aan de bestuurders. Die zit er, al, die zit er ja. in de, de RVC, die zit er toch al bij. Ja, maar hij heeft waarschijnlijk niks te zeggen, gehad. Maar, maar hoe zie zitten. jij zo'n revolutie? Ja, totale onzin, wat een gegril allemaal. Dan gaat Guus bellen en dan gaat Van Breukelen een plan schrijven. Uh, PSV is al jarenlang waar ik doodziek van word. Ik zie bij Feyenoord, ziek ik mijn eigen jeugd spelen. Ik zie bij Ajax dat ze... zit een duidelijk plan achter. En PSV, dat mag je niet zeggen, wordt iedereen boven. Koopt, koopt, koopt, koopt. Ja, ik, ik vind dat geen prettige manier van doen. Ik vind hier gewoon je eigen identiteit bouwen. En wat dit jaar wel heel erg is gebeurd uh, dat zeuren weer allemaal. Het is allemaal niet eerlijk. En Het imago van PSV is echt beschadigd dit jaar. Dankjewel, Iwan van Duren. Dankjewel, Robert-Jan Schiele. Wel, Dankjewel, ja. Tom Boot. Het is bijna zes uur. Midden discussie over voetbal vanavond in onze uitzending van Langs de Lijn. Dan schuiven we de kenners Ronald van der Geer, Chris van Nijenatten en Willem Vissers aan bij Ronald Boot. En kijken we terug op de competitie. Fijne avond. De Nationale Dodeherdenking. Zometeen vanaf kwart over zes. Rechtstreeks te volgen op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Aangezien u meer heeft aan stevige korting dan een mooie radiocommercial... Hebben we onze radiostemweg bezuinigd? Zo kunnen we u op alle Volkswagen bedrijfswagens tot 50% korting op een BlueMotion technology pakket aanbieden. Zo'n goede deal moet toch ergens vandaan komen. Kijk op Volkswagen.nl De volgende boodschap is niet geschikt voor mensen met bindingsangst.